Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie is nog steeds op zoek naar de verdachte van de schietpartij in Zwijndrecht afgelopen zaterdag. Een man van 49 schoot toen zijn ex en haar moeder neer. Die moeder overleed ter plekke. Haar dochter werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde op klaarlichte dag op een parkeerplaats bij een winkelcentrum. Het dorp is geschrokken. Iedereen op school en zo praat erover. Je ziet overal op Instagram en op TikTok hoor je ervan. Ja... Het gebeurt niet vaak, dit soort dingen in Zijndrecht. Het is een klein dorpje. Je verwacht niet dat zoiets gaat gebeuren. De OM verspreidde gisteren de volledige naam en een foto van de man. Ook staat hij internationaal gesignaleerd, zodat hij bijvoorbeeld niet met het vliegtuig het land uit kan. In Rotterdam is de strafzaak tegen de Haagse wethouder Richard de Mos en zeven anderen begonnen. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en het vormen van een criminele organisatie. De mos kwam in een groen-gele limo aan bij de rechtbank. Nou, ik ben blij dat het gaat beginnen. Eindelijk een keer. En dan uh, hopelijk uh, vandaag, uh, of hopelijk, zeker weten, de, de weg naar het eerherstel. En uh, ja, uh, eindelijk dat het achter ons kunnen laten. Dus ik heb er heel veel zin in. En heel veel zin om de juiste context te gaan aanbrengen. Want het is niet altijd overal even goed gelukt. Natuurlijk nog wel even voor we weten welke straf er tegen hem wordt geëist. Er zijn in totaal 15 zittingsdagen gepland. En made in China zul je straks een stuk minder vaak op iPhones en andere producten van Apple zien staan. Apple wil een kwart van hun productie naar India verhuizen. De afgelopen jaren heeft Apple al veel problemen gehad. In China, door lockdowns, lagen een hoop fabrieken... Tijdenlang stil. Ook Amerika wil liever niet dat Apple te veel zaken met China doet. Ze zijn bang dat er belangrijke kennis over technologie in Chinese handen komt. Het weer, het is een rustig dagje. Droog, veel wolken. De zon die schijnt ook af en toe en het is een graadje of vier. Ja, En morgen weinig verrassingen, dan wordt het ongeveer net zo weer als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Lekkere zonnige zaterdagmiddag. Welkom terug. Zandvoort op zaterdag. We zitten alweer in uur twee van dit programma, Benno. Ja. En ook uur twee zit weer vol met items. Inderdaad, we gaan, nou ja, we hoorden hem in vorige uur al, Jaapje Koper, en uh, dit uur ook, want uh, zeer, uh, uh, ja, dat heb je met de radio. Dus het is een zeer snel medium, kan het zijn, um, want er is een. Even, moet je hem even helpen, Rob? Het is uh, een schoolbasketbal. Uh, ja, schoolbasketbal. Ik, ik, ik wist dat het basketbal was, maar of het een schoolbasketbaltoernooi is, dat was uh, vanmiddag is dat gespeeld of ze zijn nog steeds bezig. En Jaap gaat daar verslag van doen. Nou, wat hebben we nog meer? We hebben de evenementenagenda. Ik maak een uitstapje buiten het dorp. En even kijken. Dan hebben we natuurlijk nog een, wat uit, uh, berichten uit de persberichten... die we afgelopen week hebben binnengekregen. Nou, dat gaan we in, uh, dit uur doen. Ja. En volgend uur nog even met Randall Awesome bellen. de laatste nieuws over... Uh, de, nog even over de Dakar Rally praten. Um, en natuurlijk andere autosportnieuws wat zo te sprake komt. En weet je wat het mooie is... We zijn weer begonnen met uh, voetbal. Oh ja, en, voetbal. en we gaan naar uh, Amsterdam toe voor uh, de wedstrijd uh, AFC Amsterdam tegen SV Zandvoort. Ja. En uh, Jan van der Leden, die is er gewoon weer... ook na de winterstop en na de kerstvakantie, zeg maar. Uh, ja, precies. Een beetje hele lange kerstvakantie is het geweest. Ja, wel een hele lange vakantie. Dus ik ben van. benieuwd of ze er weer helemaal klaar voor zijn. Dat horen we ze dadelijk van uh, Jan. Want we gaan hem over een uh, tweetal platen uh, uh, bellen. En dan uh, Ja, en voor, je, ja? ja en ik wou even zeggen voor de kijkers. Ja? Die zien jou met uh, hele rode koontjes hier staan. Uh, het is geen koolmonoxide, maar het is gewoon de warmte en <laughs> de gezelligheid. En, en de zon, hè. Die en zon. staat zon. Ja. Heerlijk weer in Stadpoort. Echt strandwandelingen weer. Ja, ja, heerlijk. Was de Englishman in New York. Ja, we hebben er heel lang op moeten wachten. Een flinke winterstop. Maar gelukkig hebben we hem weer aan de telefoon. Jan van der Leden. Goedemiddag Jan. Goedemiddag Rob. Zo, dat is alweer een hele tijd geleden. Wanneer is uh, de laatste keer dat ik je gesproken heb? Volgens mij was het half oktober hè. Half oktober. Jeetje minuutje. Oh, hoe -ho -ho -ho -ho -ho -ho -ho gaat het met je? Ja, hoe gaat het met je Jan? Alles, uh, alles oké? Okay? Ja, het gaat helemaal goed. Mooi, mooi, mooi. Ja. Nou, wij staan in een heel zonnige Zandvoort. We hebben het uh, absoluut uh, niet koud. Het is uh, sterker nog in de zon is het behoorlijk warm, maar uh, ik hoor iets uh, over ijs uh, bij jou en daar in uh, Amsterdam. Nou, ze spelen op het tweede veld, want het eerste veld bij HFC lag helemaal onder het ijs. Jeetje. Er was een ijsbaan was dat? Ja, daar kunnen we ons uh, hier uh, niks uh, van uh, voorstellen. Nee, nee, dat is niet waar, want dat heb ik wat ik door, Ja. ja. Nou ja, ben je, ben je buiten nu of uh, zit je lekker binnen? Nee, we staan buiten langs de kant. In het zonnetje. Dat het wel. Is het is wel koud dus. Ja. Het vries nogal zachtjes. Dus uh, uh, dikke uh, aangekleed in ieder geval. Ja, ik heb een lekkere jas. Hè. Helemaal goed. Nou Jan, uh, de eerste voetbalwedstrijd na die hele lange winterstop uh, is tegen de nummer 1 AFC Amsterdam. Ja, dat klopt. Maar je kan het wel zien hoor aan, de, aan het spel op dit moment. Want het is 1. Het is Stormloop van AFC op ons, op ons doel. En we zijn één keer heel goed weggekomen door een, een, vrije, uh, vrije, een vrije bal die ingeschoten werd. Een mooie die uh, met effect Die uh, kwam op de binnenkant van de paal en ging eigenlijk een miraculeus wijze eruit. En dat is een klein beetje ons. Maar gewoon, het is gewoon, één, gewoon één, één richtingskip. Alleen maar, alleen maar. Jeetje, ja. We zitten een paar hele goede spitsen. Bloed en bloedstel. Wij missen een paar hele belangrijke spelers. Uh, naja Kostien, Dylan, Kastje uh, Drieshoff. Onze links met Modi's en dat is jammer. Dat we hebben nu Max Aardenwerk weer die in de basis staat. Die jongen die uh, vijf jaar geleden vast in het eerste stond. Maar uh, inmiddels... Uh, ...in de derde elf al speelt. Maar ja, die hebben ze toch weer moeten trommelen. Ja, en dan, uh, ja, dan tegen de nummer één. Uh, dat gaat, uh, gaat er moeilijker worden vandaag. Ja, dus, uh, we moeten er niet te veel van verwachten vandaag. Nou ja, dat doen we dan ook niet. Ik heb me uh, heel even een klein beetje verdiept uh, in uh, AFC uh, Amsterdam. Mooie naam trouwens voor het uh, sportpark. Goed genoeg noemen ze dat uh, sportpark daar uh, in Amsterdam. Maar uh, ja, ze, ze hebben zo ongelooflijk veel voetbalteams... Ik zag uh, AFC uh, 9, zag ik ook uh, last komen, die, uh, die vanmorgen moesten uh, spelen en uh, zo gaat het maar door eigenlijk daar. Ja, het is, het is gewoon een ontzettend grote club. En er zit heel veel geld ook in deze club, hè. Ja. Ze hebben hun grond uh, goed, goed kunnen verkopen. En daar hebben ze aardig wat geld voor gekregen. Wat is er gebeurd, Piet? Piet, wat is er gebeurd? De speler is op de grond gegooid van Zandvoort. aan de AFC En, en hij bemoeide zich ermee en hij krijgt een rode kaart. Ja, dat hebt nog niet eens gezien. Dan Kerkman kreeg een rode kaart net. Ik ga te praten met jou, maar uh, ik sta niet goed op te letten. De speler van Zandvoort wordt neergelegd door een uh, AFC-speler. Daar reageert erop en die wordt het veld uitgepakt. Jeetje, maar hoe, hoe heeft hij gereageerd aan uh, Jan? Is dat uh, bekend? Ik loop niet naar de toek, maar... Wat deed je daar nou eigenlijk? Nou, nou, hij noemde hem nog al, dus dat betreft. terug. <laughs> nou ja, duidel duidelijke taal zullen maar ja. zeggen, Jan. Dank dankjewel voor uh, dit moment. We komen straks, uh, weer, uh, oh, straks weer bij je terug. Uh, en dan uh, gaan we het uh, verder hebben over de wedstrijd. Ik, ik ben benieuwd komt of er op staat of op te ja. Oh, ja. Nou ja. volgens, mij, volgens mij is het dunkelbloem, zo'n van of Oké, nou we horen het straks definitief van je. Dankjewel voor dit moment Jan van der Leden. 0-0, maar ja, laten we hopen dat het ook 0-0 blijft. Of in ieder geval dat we geen doelpunt tegen gaan, gaan krijgen. Dat kan ik eigenlijk veel beter zeggen. Dan kan je de partij altijd ook nog winnen. We gaan een lekker disco-klassieke draaien op deze zonnige zaterdagmiddag. Is het in ieder geval wel warm? Nee, we hoorden het net in Amsterdam, een stuk kouder. Daar zelfs op uh, het eerste veld uh, ijs. Nou, dat hebben we hier gelukkig niet meegemaakt. Hier zijn de uh, Bruce Johnson in uh, Stamp. klassieker van de brothers Johnson en Stam. Zodadelijk gaan we overschakelen naar de Corver Sporthal. Daar is ze aanwezig bij het schoolbasketbal collega Jaap Koper. Eerst gaan we nog even een ander plaatje voor je draaien. Dat is deze van Ira Star. Oh. Body man, nobody like walk. But you must hustle if you want job You know finish, them on fighters. If them, they run, them, no feet catch up I know they form, say I too, righteous. No con, they form, say you too like us You know get the time for the hate and the bad energy Cause my mind on my money Make you dance like bogoli. Steady green like broccoli Standing on my grind, oh yeah. We're I me, cause me feeling I'm the one AJ, AJ, AJ, Can never take my cake away AJ, you can't count my grace I just stay my lane, my lane <laughs> You no know, get the time for the hate and the bad energy Cause my mind on my money Make you dance like broccoli Steady green like De nieuwe singles hoor je zeker loskomen bij je eigen lokale radio ZFM. Dit was uh, Ira Star en uh, inderdaad uh, de nieuwe single die je uh, zojuist hoorde. Vanmiddag uh, en vanmorgen is er een uh, schoolbasketbaltoernooi uh, toernooi uh, aan de gang geweest... Uh, in de Corver uh, Sporthal. En uh, onze collega Jaap Koper uh, is uh, daarbij aanwezig. Goedemiddag Jaap, welkom in de uitzending. Ja, en ik zit niet in de Corverhal, maar gewoon thuis. Jij zit al thuis... Ja, want, want, hoe, te... want... Om half drie uh, was het al afgelopen. Kijk, kijk, kijk, kijk wij zijn gewoon even een uurtje te laat. <laughs> ja, nou nee, ja. Nee, nee, nee. Geef geeft helemaal niks. Jij zit uh, lekker thuis. Ja, nee. maar, maar, maar je was wel aanwezig uh, bij dat uh, schoolbasketbaltoernooi. Hoe was het daar? Nou, sowieso is uh, dat uh, het voor de kids natuurlijk altijd heel fijn is... dat ze weer uh, losgelaten kunnen worden in, uh, in de sporthallen... en dat ze weer bezig kunnen zijn met, uh, met sport op zich... Want uh, door het uh, de virus uh, hebben we dat twee jaar niet kunnen doen. En ja, weet je, uh, dan uh, wordt er zo'n schoolbasketbaltoernooi georganiseerd... ...waar dan vijf teams aan meedoen, van uh, zowel de jongens als de meiden. En ja, het is dan altijd een, uh, een gezellige drukte in, uh, in die hal. Uh, ouders die uh, meekomen uh, mee uh, om uh, de kinderen aan te moedigen. En uh, ja, dan wordt natuurlijk uh, ook nog uh, gebasketbald. Ja, uh, leuk is uh, bijvoorbeeld uh, dat uh, Dylan Koster, die we normaal gesproken kennen, uh, dat hij met een stuur in zijn handen ja. over een uh, circuit heen uh, raast. Die was daar ineens gelegenheidscoach uh, van, uh, van de oranje en school. Uh, en die moest uh, op een gegeven moment een paar uh, uh, aanwijzingen geven als uh, basketbalcoach. Dus dat was ja. wel uh, heel erg grappig om te zien. Ja, uh, ja. en normaal gesproken als we dan zo'n uh, school hebben, jij noemt ze... De Oranje-Nassau-school, ja, dat zijn altijd wel de, de grote kanshebbers. Ja, en dit keer niet. Niet? Meen ja, je dat nou? Ja, ze hebben dit keer niet gewonnen. Dus, Jeetje. Uh, nee, nee. Het is uh, uit uh, mijn hoofd, uh, want ik heb het niet helemaal 1, 2, 3, maar ik, uh, ik, ja, ik denk dat ik het wel goed heb. Is uh, dit keer uh, de Maria School uh, de grote winnaar van het uh, toernooi geworden. Dus uh, bij alles bij elkaar opgeteld. Hè? Dan, uh, dan hebben zij, uh, zij het, uh, de wisselbeker uh, mee naar huis uh, genomen. Dus die, uh, die, waren, die waren met, uh, met afstand uh, de beste. En uh, de Oranje-Nassau School, gecombineerd, uh, wa was uh, tweede geworden. Dus, dus uh, uh, uh, dus, dus een derde keer een wisselbeker meenemen, dat was er dit keer niet bij. Nee, dat zou een tegenvaller zijn voor de Oranijse school. Uh, ja? want die waren er al een beetje aan gewend natuurlijk. Ja, ja, ja die zijn over het algemeen uh, redelijk uh, sportief ingesteld. Het, uh, voor, voor niks, uh, voor, voor, voor minder gaan ze niet. Maar dit keer moesten ze toch wel uh, het een en ander slikken. Wij, uh, ik moet het er even bij pakken. Uh, bij de, de jongens uh, was, uh, um, dan moet ik even goed uh, kijken wat ik hier heb uh, staan, was de Hanni school uh, de beste. En bij de, bij de Meiden was het uh, de Maria school met, uh, met 12 punten. En, ja, die Maria die uh, bij de jongens, die wa waren daar derde uh, uh, ja, geworden. En als je dat uh, bij het aantal uh, optelt, uh, uh, ja, dan, dan komen ze dus uit op 19. En bij de Hannie Schaften uh, waren de meisjes niet zo goed. En dat uh, drukte dus het, uh, het totale uh, aantal punten. Maar het was een, ja, uh, dus, dus die, uh, die eindigden dus uh, daarachter op, uh, op 13 punten. Dus zo snel kan het gaan. En de Oranje Nassau school uh, bij uh, de jongens die hadden er uh, uiteindelijk uh, acht weten te vergaren... En bij uh, de meiden waren dat uh, er zes. En dan hebben we het over het eerste ploegje van uh, de Nassau school. En bij elkaar opgeteld is dat veertien. En uh, in beide einduitslagen waren ze daar tweede. Dus uh, het, is, het, is een, uh, het is een hele een, uh, grillig, grillige verhaal uh, geweest. Want waar, waar de jongens een goed team hadden, hadden de meiden misschien iets uh, minder. En andersom waren, uh, was er een school uh, die er met kop en schouders uh, bij de meiden er weer uh, bovenuit stak. Dat was in dit geval de Maria School. En uh, dat was bij de jongens uh, iets wat minder het uh, geval. Ja, en wordt het uh, toernooi, trouwens het schoolbasketbaltoernooi, wordt dat uh, nog steeds uh, georganiseerd uh, vanuit de Lions? Nee, niet helemaal. Uh, dat is uh, jarenlang, is dat, uh, en dat doet hij nog steeds, is Chris van den Broek. Als die naam jou wat zegt. Zeker. Dat is... Dat is degene die, die het toernooi eigenlijk min of meer ja, in de stijger zet. Natuurlijk zijn er ook mensen van de Lions ook aanwezig. hoor. En ik weet niet of Chris nog steeds verbonden is aan de Lions. Lijkt mij wel. Want als je dat doet, dan moet je toch wel een basketbalhart hebben. En dat heeft Chris van der Broek. Dat weet ik. En uh, hij vertelde van, ja, niks leuks is als je dan die blije kopjes weer uh, ziet. En er gaat altijd wel even iets uh, mis, maar dat uh, mag de pret uh, in feite niet drukken. Maar uh, ja, hij heeft het weer met, uh, met heel veel plezier heeft hij het weer uh, gedaan. En dit keer had hij uh, dan uh, bijstand uh, van Olaf uh, Vermeulen en uh, van, uh, van Rogus Driehuizen. Die, uh, die jongens die hebben hem uh, uh, behoorlijk uh, daarbij geassisteerd uh, in, in dit uh, hele verhaal. Ja, ook geen onbekende zeker. Dus, uh... nee, dat, zijn, dat zijn ook jongens die al ja, eigenlijk de Lions ademen in, in dat opzicht. Hè. Want beide hebben daar ook hun sporen wel, wel liggen. En uh, zij waren ook aanwezig om, om in ieder geval het, het verhaal met, met puntentelling en dat soort zaken bij elkaar te houden. Ja, want dat is wel nodig. Is uh, de toekomst voor het schoolbasketbal, zit dat nog wel uh, snor? Ja. Voorlopig, Als Chris van der Broek zich daarmee bezig gaat houden, dan denk ik het wel. Maar ja, uh, je kan het natuurlijk niet uh, aan één iemand ophangen, denk ik. Nee, want ik, uh, ik, volgens mij had ik wat gehoord over uh, ja, dat uh, de basketbal uh, in Sanford uh, dat uh, toch een beetje in zwaar weer is uh, zit. Lastig. Ja, dat is lastig. En uh, we weten dat uh, er zijn nu nog twee bestuursleden. Dus bij deze ook uh, maak ik uh, maar gewoon daar hard voor. Uh, die twee bestuursleden dat zijn en de tweede, die kennen we allemaal, want die is ook een ZFMR en dat is Thomas Dion. Ja, die kennen we zeker. Ons, onze Thomas, zullen we maar zeggen. Ja, onze, Thomas, ja. uh, en, en onze Thomas en Ingrid, die houden dat, uh, dat nog, uh, nog drijvend. Maar uh, ja, het is toch wel zo, van, uh, er, er zit heel veel bezillingen in, in, uh, bij, bij de Lions. En er zijn uh, nog heel veel uh, teams die actief zijn en aan het basketballen zijn. Maar het mist, uh, ze missen gewoon extra uh, uh, ja, bestuursleden en vooral ook een voorzitter... ...die, uh, die, dat, uh, die dat in ieder geval uh, in goede ...zou kunnen, kunnen leiden, want uh, het is nu uh, heel veel uh, kunst en vliegwerk... ...en het lukt nog allemaal, maar uh, je zou er niet aan moeten denken... ...dat ze hun 60-jarig bestaan en dat is over twee jaar... ...dat ze dat niet kunnen vieren. En dat is heel vervelend, want de Lions hebben een behoorlijke verleden... ...als basketbalvereniging. Uh, wie kent nog het uh, verhaal dat de reportagewagens naar de Pelikaanhal ...in de Van der Molenstraat uh, uit uh, zijn gereden... ...omdat ze nogal vrij hoog uh, hebben gespeeld. En dat uh, schijnt nu weer het uh, geval uh, te zijn. De heren 1 uh, draait uh, als een tieren Ja, En dan denk ik uh, dat het toch wel tijd is dat je daar ook op een gegeven moment uh, een uh, goed uh, stuk bestuurskader uh, voor zou moeten hebben. Omdat er nog best een hoop mensen hier in Zandvoort uh, basketball, uh, aan, aan basketballen zijn. Ja, ja zou toch uh, moeten lukken vanuit uh, een van de ouders uh, bijvoorbeeld. Uh, die zegt van uh, nou, dat stokje dat pak nou, ik op. Ja. Dat is, dat is ook uh, wat er min of meer eerder deze week, want daar was ik ook bij... ...maar dan met de pet van uh, de Zandvoerse krant op... Uh, ...dat ik daar uh, was bij uh, het uh, verhaal van Team Sportservice uh, uh, van Zandvoort. En uh, nou ja, Team Sport van Zandvoort had een... Sportcafé, sport gehoor, ja. En daar uh, ging het meer over het IJslands preventiemodel... ...van hoe kan je dan zoveel mogelijk jongeren iets uh, extra's bieden... ...en hier werd dan meer het uh, sport aspecten eigenlijk uh, min of meer uitgelicht. Uh, maar daar wordt toch uh, wel heel duidelijk uh, ook uh, gezegd... Uh, van ja, uh, zonder kader uh, begin je niks. En, en dat daar dat, dat is ook eigenlijk uh, min of meer... Ja, dat die sportverenigingen elkaar ook tegen zijn gekomen... en dat ze problemen en oplossingen links en rechts over en weer aan het uitwisselen zijn. Dus in dat opzicht is Sportservice daar best wel in geslaagd. Ja, en dan hoop je maar dat er op een gegeven moment een verhaal naar buiten komt... dat, dat mensen dan ook misschien hierover na gaan denken. En nu zeg ik het hier voor de radio... maar ik denk van dat het best wel fijn zal zijn... als de Lions op een gegeven moment ook gewoon weer ja, een goed bestuur heeft... Dat het niet op twee mensen aankomt. Want die twee mensen die hebben echt een, ja, een lion's heart. En uh, dat is maar goed ook. Want uh, daardoor uh, is, die, is die vereniging er nog steeds. Maar, uh, maar het is wel fijn als daar wat extra mensen bij zouden kunnen komen. Ja, en je zag het ook vandaag natuurlijk bij het uh, basketbaltoernooi uh, van ja. de scholen. Dat het nog steeds wel uh, populair is onder de jongeren. Dat ze het leuk vinden. Ja, nou ja goed, uh, je, dat, dat zag je ook bij, bij een aantal van die teams. Uh, kijk, uh, de, vooral bij de meisjes, als ik dan weer naar het lijstje kijk bij de Marierschool, ja, er stonden meisjes met lengte in, in, in, in het veld. En dat uh, merk je ook meteen. En uh, ja, mij viel nog wat op. Want uh, door ja, naar school bij de jongens, uh, was dan niet zo uh, denderend. Maar, uh, en dan heb ik het over het tweede team, het team wat uh, Dylan Koster dus eigenlijk als coach, uh, gelegenheidscoach, heeft uh, gedaan. Maar er stond wel een gastje in. Ja, die had hij als laatste, laatste man uh, in het, uh, erin uh, staan, maar die deed uh, behoorlijk goed zijn werk. En dat uh, is dan weer het positieve. Dus je ziet wel degelijk dat het uh, bij, bij, bij dit soort uh, kinderen al het spel in zich uh, duidelijk aanwezig is. Nou, we laten hopen dat we Chris van den Broek nog wel even doorgaat. Uh, en dat er ook ondersteuning komt van andere mensen om hem uh, te assisteren. Hè? Dat dat uh, uh, gewoon weer als... elk jaar uh, gaat, uh, gaat lopen. Ja, als het gaat om het schoolbasketbal is dat welkom. Maar dat uh, geldt eigenlijk ook voor het verhaal van de Lions wat ik net uh, heb afgelopen steken. Nou, dankjewel Jaap voor je bijdrage. En ik wens je een hele fijne zaterdag verder. Ja, is goed. Oké, okay, hoi. Over uh, Ilja Gort en uh, ja, dan moeten we meteen aan uh, Frankrijk denken, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus, uh, ja, ja, ja, ja, daar past deze plaat wel bij, uh, ja, Toe Frans. Ja, Inderdaad, de single van uh, Mike Oldfield. We gaan uh, niet naar Frankrijk toe. Nee, we, uh, we houden het even dichter uh, bij huis. We gaan naar Amsterdam, naar het uh, sportveld. Al daar, Jan. Fijn hey, op. Hey, Jan, welkom terug. Hoe is het? Hoe is het? Staat nog steeds uh, 0-0 of is er uh, het maar een en ander staat gebeurd? 1-0. Uh, 1-0, oké. Okay. 1-0. Uh, AFC kreeg eigenlijk een heel goedkope penalty mee. De speler kreeg een duwtje in de rug in een duel. En hij ging gelijk... Uh, en resoluus gaf hij een beetje aan de schip, Ja, en dat ik ja, je net uh, sprak trouwens... Kruis... ...dat ja? de man uitgepraat was om het helemaal uit te leggen aan de spelers. Het is ongelooflijk. Jeetje. Hij wil gewoon het AFC winnen. Het is echt... Super. Alles krijgen ze mee. En, en ze zijn gewoon wel beter, hoor. Tuurlijk zijn ze beter. Ze Jawel, maar toch? zo wil je toch uh, niet winnen? Hij heeft een heel, uh, een heel gesprek gehad met uh, Nigel Berg. Ik denk dat het vijf minuten geduurd heeft. Het ja. slaat helemaal erg. Jeetje. Ja. Nee, nou ja, niet leuk uh, voor, uh, voor de wedstrijd ook... dat het uh, allemaal gebeurt uh, daar op het veld... Dat ik je net sprak uh, aan het begin. Uh, toen zei je van, ja, die, dat AFC is wel uh, de hele tijd uh, in de aanval. En uh, ja, is dat uh, de hele tijd ook zo gebleven? Of uh, heeft ja, SS Salford ook kansen gekregen? Het is gewoon een stormloop. En we houden goed stand hoor, tot nu toe. Maar, en echt grote kansen zijn er ook niet uitgekomen. Nee, maar ook niet, uh, groen, ook niet voor ons een keertje een uh, kans. Nou, een klein kansje van. Uh, van uh, Koen Gielsen. Een schot wat eigenlijk net ging Naar een voorzet van Jeffy. En dat is eigenlijk het enige waardelijkheid geweest in ons. Ja, met andere woorden... Uh, ja, we kunnen eigenlijk uh, nog wel even, <laughs> even verwachten... dat er weer een uh, doelpunt gaat komen van uh, AFC... Uh. Uh, ik had er wel een paar verwacht eigenlijk al, een keer eerlijk tussen. En ik zijn nog steeds uitgekomen. Nou ja, we, uh... we zijn toch bijna aan het eind van de eerste helft, hè? Ja, dus uh, nou, dan doen we, doen we het toch goed, uh, Jan? Ja, dan, eigenlijk wel. Ja, maar... ja ook met uh, tien man natuurlijk. en dan uh... Ja, en een jonge jongen ook al. Ja. Ik, dacht, ik dacht dat de jongen van Bloem was, maar het is de zoon van Roy Seitz. Ik ken, ik ken zijn voornaam niet. Oké, okay, nee, ik ook niet. Oké, okay, maar, maar ja, uh, ja, die doet het uh, best wel goed dan. Uh, Want ik neem aan dat er ook wel op doelpunt, het uh, op, op doel uh, ge getrapt is uh, door uh, AFC. zeg je? Nee, dat ze wel ge geprobeerd hebben om te scoren AFC. Ja, en dat maar, hij uh, dan het uh, doel uh, toch nog schoonhoudt. Hij heeft ook wel leuke acties gehad hoor, die jongen. Die, uh, die komt, wordt mooi warm gemaakt hier. Mooi. Ja. Nou, dat, dat is een positief iets waar we dit gesprek mee kunnen afsluiten, Jan. En daar komen ja, we straks voor de tweede helft weer bij terug. Op dit moment okay. dus 1-0 tegen AFC. De nummer 1 op dit moment in de competitie. Dankjewel, Jan van der Leden, voor het verslag. Dan in Amsterdam, ja, daar is het een stuk kouder dan hier. En wij zitten toch wel met een lekker zonnetje, Benno? Heerlijk, zei het ja, ja, Ik ja, had, ja, had ja. eigenlijk een zonnebril mee moeten nemen naar de studio. Dat ja, ja, ja, ja. had misschien beter geweest. Nou ja, als je me kan zien, www.zfm-life.nl Dan zie uh, je ergens in het licht uh, mijn hoofd. Yeah! de jaren negentig uh, van uh, Jazz en de Plastic Population. En die Only Way Is Up. Nou, dat geldt ook voor uh, S.V. Zandvoort, uh, Benno. Ja, ja. We wat, hadden wat. net Jan van der Leden aan de, ja, uh, ja. Aan de telefoon. En die zegt wat is gebeurd? Ja, met 10 man. En uh, ja, ja dat, uh, dat de AFC steeds aan het uh, aanvallen. Ja. Maar wij, wat ik heb steeds over, over wij, daar bedoel ik uh, uiteraard uh, S.V. Zandvoort uh, mee. Ja. Wij hebben gescoord. Nou, gaan we ja, weer. Koen uh, Michiels heeft uh, juist... Uh, zo vlak voor rust uh, toch nog uh, gescoord, Geweldig. Op dit moment daarin Amsterdam tegen de koploper. 1 nou. tegen één. Dus, ja, dat, uh, is maastig, dat, zijn, dat zijn hele goede berichten. Ja, nou, jij jij had uh, trouwens uh, het uh, nieuws uh, rondom in de regio uh, in de gaten. Is er al wat te melden? Uh, nee. nee nou, ja, wat opvallend is, als je het hebt over ongevallen... dat er toch behoorlijk wat ongevallen uh, vandaag al zijn gebeurd. Uh, gelukkig de meeste materieel, maar toch ook enkele... Met letsel. Uh, en we hebben de nodige reanimaties uh, al achter de kiezen. Uh, drie om te, vers, uh, te verstaan uh, in Heemstede en uh, Haarlem... Um, en in Heemstede is uh, de brandweer op verzoek van de politie... Uh, met brandweerduikers aan de gang geweest in, op, uh, bij de Heemstedse Dreef. Dus wat daar allemaal gebeurd is, daar zijn we natuurlijk reuze nieuwsgierig naar. Hey, ja, ik we vraag we me nog... ook af, de Heemstedse Dreef, waar, uh, wat kan er gebeurd zijn? Ja, nou ja, daar heb je wel wat vijvers en je hebt daar nog wel een, een vaart. Een zandvaart, dus, uh, En um, dus uh, misschien dat ze daar aan het duiken zijn geweest... Dus ja, ik hoop dat we dat de komende weken gaan lezen in natuurlijk onze eigen kranten. Want uh, daar gaan we voor. Zeker. Nou, dankjewel dat je het uh, nieuws in ieder geval in de gaten houdt. Ook in het uh, volgende uur uh, weer, uh, Benno. Ja, zeker. Dat gaat zeker. gewoon. Zeker. Door, door. Nou, dan ga ik even kijken wat, uh, wat we nog uh, kunnen draaien uh, ja. uh, aan heb je nog iets? <laughs> nee, nee, nee, nee, ik heb helemaal niks meer. Oh, nou ja, uh, nee, ja, ik bel. Dan... Oh, jij wel? Ja, ja. Heb, uh, heb je al heb je een plaats? Uh, nou, ik heb geen plaats. Oh. wel een excursie. Oh, uh, doe dat maar. Oké, okay, nou ja, goed. Een excursie Huis de Manpad. Het seizoen gaat weer beginnen dames en heren. De historische buitenplaats in Huis de Manpad, Teheemstede, opent in februari weer haar Haaporten. Ja, ja, niet Durren, maar Porten voor een nieuw seizoen en uh, nu weer zonder beperkingen. Manpad is een levende buitenplaats. De stichting beheert dit buiten als een eigenaar en draagt samen met medewerkers en vrijwilligers zorg voor behoud, restauratie en vernieuwing. En daarbij staat het betrekken van publiek bij dit kwetsbaar Erfgoed hoog in het wandel. Um, eens even kijken. Nou, het is, gaat dus allemaal gebeuren. En ik zal het niet te veel uitweiden. Er wordt een nieuwe uh, hek geplaatst. Uh, een heel, heel beroemd hek. Uh, heel mooi hek. Het uh, historisch hek, moet ik zeggen. Aan de overplaats. Um, ja, ik zou zeggen: even googelen. Huis en manpad. Ze hebben vast een eigen website. En dan kan je gewoon, uh, ik dacht uh, op bepaalde dagen, doorweekse dagen, kan je daar een onderleiding van een gids leuke wandelingen maken. En ik kan het je zeker aanbevelen. Ik keer het landgoed redelijk goed. Kijk, dankjewel voor de evenementenagenda. Want die hadden we niet gedaan om nee, half vier. Nee, precies. Waren we even niet aan toegekomen. Namelijk vanwege alles wat we hebben vandaag. Ja, ja, precies. Nou ja, de evenementenagenda. We hebben ook aandacht besteed aan Erik J. Kolen. Ja. Hij exposeert in het Zandvoorts Museum. En dan uh, de expositie waar je het uh, net over had natuurlijk. Ja. En dan gaan we nog één uh, plaat draaien tot aan het nieuws. En uh, weer uh, van vier uur. En daar zijn we nog één uur lang bij je het terug. Het, uh, met het programma Zandvoort op zaterdag. Onder meer de Pit Report met uh, Randall Lawson. Uh, die dan weer langskomt. En nog veel en veel meer. Ik zou gewoon lekker blijven luisteren. Het geluid van Sanford al 32 jaar op je radio. En wie weet, als je in Sanford bent, win je wel een loterij, want de laatste tijd gebeurt dat aan de lopende band. Nou, daar hebben we het in het volgende uur ook nog wel even over. Hier is de BBN Cubans. Special. Won't oh, you come along with me? From what I've heard them say, the music that they play is nothing like they ever heard before. Once you get to dancing, you can't stop your feet, 'cause the rhythm keeps in time. what you say now, are you ready or not? It's only up to you. The beat. I'm a begging you now, it's where we fucked to be Everybody's dancing, and everybody's over me Are you ready or not? It's only up the street Everybody's dancing, and everybody's over me Say that you'll accept this invitation Would you say you'll come on, go? Music can give lovers inspiration It's just a we can go Nobody has a care but There's music in the air It's nothing like you've ever seen before People dancing all night long When you say you got the time You're gonna go there Are you ready or not? It's only up the street Everybody's dancing And everybody's on the beat Are you ready or not? It's where we both to be. We to go together. What you say?